Vijf uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. En goedemiddag. straks in het NOS Radio 1-journaal. Minister van Defensie, Hennes, die was in Brussel. Wat deed ze daar? En Jan van Zane, dat is de naam. Wat vinden Utrechters daarvan? Dan gaat ook het eerste bericht van Dorot Megels over in het NOS-journaal.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 Dus dat hij niet alleen voor ondernemers de burgemeester is... maar ook voor de mensen in Ondiep, ook voor de krakers... ook voor de prostituees, dus echt voor alle mensen in de stad. Jan van Zanen zat van 1990 tot 2002 in de gemeenteraad van Utrecht. En van 1998 tot 2005 was hij wethouder van financiën en economische zaken. In 2005 werd hij benoemd tot burgemeester van Amstelveen. Van Zanen is ook jaren landelijk voorzitter van de VVD geweest.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 Scholen moeten volgens hem zelf weten hoe ze de ontwikkeling van kleuters volgen. Regeringspartij PvdA en oppositiepartijen CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP steunen de motie. Het Vaticaan heeft een lijst met vragen over omstreden onderwerpen gepubliceerd. De kerkleiding wil weten hoe gelovigen in de hele wereld over die onderwerpen denken. Er worden onder meer vragen gesteld over het homohuwelijk, het toelaten van gescheiden gelovigen in de kerk en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. De lijst met vragen is bedoeld als voorbereiding op een buitengewone bischoppensynode over het gezin, die volgend jaar oktober wordt gehouden. Het is niet ongebruikelijk dat er voorafgaand aan zo'n synode om de mening van gelovigen wordt gevraagd, maar het is voor het eerst dat dit soort omstreden onderwerpen te sprake komt. Vijf jaar reizen zonder treinkaartje is een man uit het Belgische Hasselt duur komen te staan. Hij moet een megaboete betalen voor zwartrijden. Volgens de Belgische spoorwegen heeft de man ruim 360 keer zonder vervoerbewijs gereisd,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 De Belgische spoorwegen. We hebben natuurlijk een bureau van gerechtsvoorwaarden ingeschakeld. die gespecialiseerd zijn in dat soort zaken. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid tot schuldbemiddeling. Er zijn heel wat opties open. Maar het belangrijkste is het signaal, eigenlijk het signaal dat we willen uitsturen naar mensen: van kijk, zwartrijden loopt niet. De 25-jarige zwartrijder is verslaafd aan alcohol. en heeft onlangs de woning van zijn moeder geërfd. Hij stapt naar de rechter om de boete aan te vechten, anders moet hij het huis verkopen. Het weer is bewolkt, er trekt regen over het land. Daarbij is het maximaal 8 tot 11 graden. Vanavond wordt de wind westelijk en vallen er aan buien met kans op windstoten. Morgen nog een enkele bui, met in het noorden een opklaring. Later gaat het in het zuiden weer harder regenen. Het wordt morgen 10 tot 12 graden. John Zouoka regen en het is vijf uur geweest. Wat ja. betekent files? Dat betekent inderdaad files en een drukke avondspits. En vooral rond Rotterdam daar zijn de files een stuk langer dan gebruikelijk. Er zijn nog een paar opvallende files door ongelukken. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen knopen de hoogte en afvloedvalkenswaarde 7 kilometer. Wel zijn inmiddels alle Rijnstoken weer open. Dan de A4 richting Berg Zoom. Tussen de knooppunten Markizaat in Zoomland 5 kilometer. Dat komt door een kettingbotsing op de A58 richting Breda. Dat is gebeurd bij de afrit Heerlen. Daar staat inmiddels 7 kilometer file. Daar is de linker ook dicht. De A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knopen te Brechtseplein. Daar is een motorrijder bij betrokken. De linker ook is daar dicht. Daar staat 3 kilometer file. En in het zuiden van Dant op de A76, geleen richting Heerlen. Daar staat tussen geleen en nut 5 kilometer dan een ongeluk andere rijbaan te stad, 4 kilometer. Ja, Dorold Megans had het net al over de politieke discussie die is ontstaan over die CITO kleutertoets. Zo dadelijk, na ongeveer een kwartiertje, 20 minuten, hoort u het CITO zelf over deze kwestie. Een upgrade krijgen voelt altijd goed, Yes. maar is vaak van korte duur.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 Voor 24 maanden via BMW Financial Services. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Het is een echt mensenmens. Dat is voor ons als GroenLinks heel belangrijk. Hij kan met alle mensen in de stad praten. En dat gaat natuurlijk over Jan van Zanen. De huidige burgemeester van Amstelveen. Hij wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Utrecht. En in deze uitzending hoort u ook over de Europese plannen... van de Nederlandse minister van Defensie. Maar eerst naar Utrecht. De domstad, verslag heeft Jozefien Treheerste. Jozefien, uh, hoe valt dat, de naam van Jan van Zanen... hoe valt dat ook buiten het stadhuis? Ik ben het café ingegaan, want het regent buiten. Ah, buit dat weer. is het geluid. En precies tegenover... Ja, ja. Altijd gezellig. En precies tegenover het stadhuis, het zit Café De Zaak. En er zitten hier wat heren aan de bar. Goedemiddag. Goedemiddag. Lekker aan het bier. Jazeker. Kijk eens wat ik bij me heb. Want Bert, ik heb een foto meegenomen. Een ah. hele grote foto van de nieuwe burgemeester. En wie is die plekker. Jan van Zanen. En wat komt hij vandaan? Hij is nu burgemeester in Amstelveen. Oh ja, dat heb ik over gelezen, maar ik ken die man niet. Hij schijnt hiervoor ook in Utrecht geweest te zijn. Ja, wethouder. Ja, wethouder, wethouder. Ja, wethouder was die. Die ja. buurman, kent die? u hem? Ja, ik ken hem zeker. Hij is vroeger wethouder geweest. Ja. En dan was hij wel. Uh... Ik vind hem wel uh... een goede bestuurder. Absoluut. Ja, weet beetje als niet in de naam nou zit. <laughs> dat vind ik zo'n zo handschieter. Rustig. <laughs> Alleen volgens Ja. En ja, wat deed hij niet goed? Ja, wat deed hij wel goed? Ja, ik weet het niet. Hij stond een beetje ver van de mens. Ja, Zegt u? Hij stond een beetje ver van de mens, had je wel eens het idee. Oh, van deze van Jan van Zamen zeggen ze dat nee, hij juist nee, nee, heel sociaal wel, is. De vorige, Wolfse. Molle. Ja, dat begrijp ik. Maar deze hier. Die staat bekend als een mensenmens, dus dat is denk ik wel, dat kunnen we wel gebruiken hier na de afgelopen zes jaar. Heeft u ervaring met Jan van Zamen? kom nou, niet echt persoonlijk, maar ik lees natuurlijk in de kranten wat, hier in de, wat er gebeurt. En daar hoor je altijd wel positieve verhalen over, omdat hij uh, oplossingsgericht is. Wat is belangrijk? Kent u hem? Ik ken hem van vroeger als uh, withouder, ja. Niet persoonlijk, maar uh, qua werk en zo, ja, dat, ik ken hem wel heel goed. En wat deed hij goed? Nou, uh, hij, kwam, uh, hij is een goede bestuurder. Hij uh, zorgt, uh, komt zijn woorden na en uh, zijn passie. En hij was uh, goed voor uh, groen. Oké. Okay. En aangezien dat ik voor groen werk, vond ik het wel passelijk. <laughs> wat doet u dan? <laughs> ik ben een dierenverzorger. Oké. Okay. wat deed de wethouder? De wethouder heeft bij ons uh, vroeger een, een kinderboerderij ook geopend in lunetten. De koppel. En uh, ja, de koppel en volgens mij ook de gagel. Dus dat was wel... Uh, een goede vooruitgang. Oké, okay. dank u wel. Oh, wat zijn we nog? Er zitten lekker veel aas in zijn naam: nou. Jan van Zonen. Mooi, oh, dat kunnen we straks goed hè? Ja, daarom. Ik loop even hier naar het tafeltje: stadsdichter, Christian Breukers. Hallo. De meneer kent hem nog van een uh, kinderboerderij die hij had geopend? Okay. Ja, ik, ik ken hem zelf nog van een. Uh, ik heb hem voor het eerst op een vuilniswagen zien rijden ooit. Want Jan van Zonen schrok nergens voor terug. Hij eh, opende alles eigenlijk in zat. Het was werkelijk niets wat geopend kon worden zonder hem. Dus in die zin is het een goede nieuwe burgemeester, denk ik eerlijk gezegd. Ik hoor enthousiaste reacties tot nu Ja, het gekke is dat uh, burgemeester Wolsten... die kwam uh, met uh, hele niet-enthousiaste reacties... en die heeft er uiteindelijk in die vijf jaar toch opgewerkt... tot een niet bij iedereen hoorde ik net... maar bij veel mensen, populaire burgemeester... die net niet het gehaald heeft, als ik dat zou mag zeggen... En Van Zane begint met Halleluja. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat uh, volhoudt. Dat hij dat vijf jaar volhoudt. U heeft een uh, gedicht geschreven van ja. burgemeester Wolfsen. Toen hij aankondigde dat hij ging stoppen. Ja, dat begint met de regels. Uh, ik ga in weemoed afscheid van u nemen. Met het gevoel dat het niet echt heeft mogen zijn. En dat is eigenlijk wat het met Wolfsen is. Het heeft niet mogen zijn. Het is net niet gelukt. Wat heel jammer is voor hem, dat vind ik eigenlijk. Heeft u al gelijk inspiratie bij Jan van Zanen? Ja, ik heb met die vuilniswagen wat gedaan onderweg hier naartoe. Zal ik dat even kort voorlezen? Het zijn vier regeltjes. Ooit zag ik Jan van Zanen op een vuilniswagen rijden. Ja, dat hoorde bij zijn werk. Maar hij deed het met een ernst. Alsof hij Amsterdam de oorlog had verklaard. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Uh, ja, ik hoop dat hij uh, zijn ernst kan volhouden... en dat hij, de, dat hij voor de mensen in Utrecht iets kan betekenen. Maar we gaan het zien. Voor de dichters ook, misschien. wie weet. Bert, straks meer vanuit Utrecht. Ja, de mooiste reactie vond ik toch wel van die Utrechter. Lekker veel aas in de naam. Goed, Jan van Zane is dus de nieuwe burgemeester. Hij wordt, ik moet het formeel zeggen, de nieuwe burgemeester van Utrecht. En wat somberde nieuws. Eurocommissaris Olli Rehn die somberde vanochtend een beetje. Hij verwacht namelijk dat de economische groei slechts een paar tienden zal zijn de komende tijd. Terwijl Den Haag dat de hele tijd wat optimistischer inzag. Tijd voor een goed gesprek met Peter Blok, onze politiek verslaggever. Peter, uh, ja, een beetje somber nieuws dus uit uh, Brussel. Maakt uh, onze eigen minister van Financiën Dijsselbloem zich al zorgen? Nee, uh, tenminste niet meer of minder dan gisteren. Want Dijsselbloem weet al lang dat hij dit en volgend jaar niet die drie procent kan halen. Hij geeft door de crisis namelijk meer uit dan hij binnenkrijgt. Aan WW-uitkeringen bijvoorbeeld 1 miljard euro extra. En er komt ook gewoon veel minder belasting binnen door de crisis. nee, Dijsselbloem die moet nu van Reen volgend jaar 6 miljard euro extra bezuinigen. Dat was al zo toen hij een paar weken geleden afspraken maakte met D66, de ChristenUnie en de SGP. En dat blijft ook zo. Dus hij zag de bui al hangen en gaat dan ook niet ineens iets extra's doen. Ja, het sluit wel heel goed aan bij de ramingen die we natuurlijk zelf in Nederland hebben. Van het CPB. Die laatste ramingen gingen ook richting de half procent groei volgend jaar. Daar zit de commissie ook dichtbij. Er zijn natuurlijk kleine verschillen daartussen. Dus we weten gewoon dat we dit jaar nog forse tegenwind te verwerken hebben gehad. En dat dus het herstel langzamer op gang komt dan we een jaar geleden nog hoopte. datzelfde geldt voor de commissie. Een jaar geleden was de commissie ook nog veel hoopvoller... over het herstel van de Nederlandse economie. Dan zou het herstel al in 2013 er zijn... Ja, we weten allemaal dat dat niet is gebeurd. Dat we meer tijd uh, nodig hebben. Ja, nog even geduld zegt Dijsselbloem. Ja, het blijft, hoe dan ook, ondanks de somberheid van uh, meneer Reen... bij die 6 miljard euro extra bezuinigingen. Ja, daar blijft het bij. Wat er ook gebeurt, het kan allemaal nog zo tegenzitten. Dit is het en dit blijft het. Dat heeft uh, Dijsselbloem eerder ook afgesproken met Reen. Die verwachtte van ons toen een bezuiniging van uh, tussen de 6 en 10 miljard euro. Nou, Dijsselbloem heeft toen gezegd, we doen die 6... En Reen die vond dat goed. Ja, dat houdt ons voorlopig natuurlijk ook weg bij die discussie... of we wel of niet die 3% halen. Ja, dan heb je natuurlijk elke uh, maand weer nieuwe cijfers... Ja. en ook heel veel paniekvoetbal. Nou, nu weten we in ieder geval twee dingen zeker. Dit jaar hoeven we die 3% niet te halen. En in 2014 moeten we 6 miljard euro extra bezuinigen. En dan is uh, Reen tevreden. Ja, maar er blijft iets raars over dat Reen, dus lees Brussel... Uh, eigenlijk zonder er is dan Dijsselbloem, Hoe kan dat nou? Ja, nou, Dijsselbloem, die vindt Europa, die vindt Reen te somber. Ja, niemand weet het natuurlijk precies. Hè. Reen niet, uh, Dijsselbloem niet. Ze baseren zich op hun uh, rekenmeesters en op hun toekomstvoorspellingen. Ja, laten die nu zelden of nooit helemaal precies nee, dat uitkomen. dat is het prettige ja, ervan, dat, he? uh, dat is wel prettig, inderdaad. Het is uh, slechts een indicatie welke kant het opgaat. Uh, ja, dat de, economie, uh, de wereldeconomie aantrekt, dat is zo. Maar ja, het is allemaal broos. Uh, ja, zit het uiteindelijk mee? Dan uh, zit het meestal weer meer mee dan gedacht. Ja, En daar houdt uh, Dijsselbloem zich dan maar aan vast. Zeg, laten we de vinger nog één keer in de lucht steken. Um, ja, ja. Als, als we even naar de reen luisteren. Wanneer zijn we de hele klap erboven? Oftewel, wanneer is het allemaal voorbij? Nou, de verwachting is in ieder geval dat heel langzaam... maar zeker toch het zonnetje weer gaat schijnen. Dat dan weer wel. Maar ja, uh, nog allemaal wel heel flauwtjes. Dus het gaat heel langzaam. Pas in 2015 is het lek boven. Want dan durven wij allemaal weer echt geld uit te geven. Meer geld uit te geven. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer een verwachting. Dus we moeten dat ja, nee, gaat het ook doen, over, over de ja. vinger in de lucht? Peter, ja, dus, okay. We houden je er niet aan hoor. Dankjewel. Nou, gelukkig. Peter Blok was dat. Ja, de regen, daar hadden we het uh, enigszins over. Die valt ook met bakken uit de hemel, ja. John. En dat zorgt voor vervielers. Gevolg is inderdaad een uh, vrij drukke apelspits in totaal. 229 kilometer. De meeste langs de file staan in de regio Rotterdam. Een paar opvallende file een ongeluk. Onder met de A4 Antwerpen richting bergen zoom daar staat dus in de knooppunten Markiezaat en knooppunten Zoomland. Vijf kilometer. Dat komt door een kettingbotsing op de A58 bij de Afrit Heerle. Op de rijbaan richting Breda. Daar staat inmiddels acht kilometer file. Bij de Afrit Heerle is de linkerrijstok afgesloten. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Nog meer nieuws uit Europa. Overal in Europa wordt er bezuinigd op defensie. En tegelijkertijd neemt de vraag naar Europees militair optreden juist toe. Om die paradox uit de weg te ruimen is er maar één oplossing. Europa moet een gezamenlijk defensiebeleid opzetten. Dat zei tenminste minister Hennis in het Europees Parlement in Brussel, waar ze een speciale defensiecommissie toesprak. Minister de la van des Pays-Bas. Merci, Merci. Merci. De realiteit is dat de dreigingen nu in de toekomst eigenlijk alleen nog maar goed te counteren zijn als Europa meer gaat samenwerken, meer gaat samenwerken dan nu het geval is. Iedereen realiseert zich dat geen enkel land alleen de dreigingen aan kan, dat we elkaar nodig hebben. Deze discussie wordt een beetje besmet soms met de angst van heel veel mensen voor een Europees leger. Dat staat erheen. Maar niet op de agenda? Nee, een Europees leger staat helemaal niet op de agenda. Daar zal ik ook niet voor pleiten. Uh, waar het om gaat is dat de Europese lidstaten... met elkaar samenwerken, uh, materieel leveren, mensen leveren. Maar dat is iets anders dan een Europees leger... waar ineens het Europees parlement over de inzet zou gaan. Uh, dat zie ik zelf ook niet zitten. Uh, maar samenwerken en daarmee uh, gezamenlijk materieel gebruiken... gezamenlijk de mensen inzetten, verdergaande integratie van eenheden... Uh, dat is wel de enige weg voorwaarts voor de Europese Unie. Wat is de wake-up call geweest voor Europa? Amerika kijkt steeds vaker naar Europa en zegt... houdt uw eigen broek op. En terecht. De Amerikanen kunnen niet alles alleen. En die verwachten vanuit Europa een serieuze benadering... als het gaat om defensie en veiligheid. En als het gaat om een gezamenlijke inzet wereldwijd. Het gaat dan om gezamenlijke strategie. Maar het gaat vooral om economische motieven. Hè? Samen dat materiaal eh, aanschaffen. Die Joint Strike Fighters hè, in Nederland. Aankopen daarvan. Hadden we niet even moeten wachten. Hadden we het eh, met meerdere landen tegelijk kunnen kopen... waren we goedkoper uit geweest. Weet u, ieder land eh, koopt... Op ...op een eigen moment, namelijk als het huidige jachtvliegtuig... ...aan het einde van zijn levensduur is, technisch, operationeel en economisch. Dat is in Nederland, in het geval van de F-16 het geval. Andere landen gaan weer op een ander moment van aankopen uh, toe over. Uh, van belang is dat um, uh, we allemaal beschikken over de juiste capaciteiten... ...om onze inzet te leveren en daarin zal um, uh, DSF een belangrijke rol gaan spelen. Wat gaat dit voor de Nederlandse defensie betekenen... ...als er meer samenwerking komt in Europa? De Nederlandse, uh, krijgsmacht, uh, de Nederlandse militairen werken al ontzettend nauw samen met uh, de partners over de grens. Uh, onze marine voor, voor, bijvoorbeeld uh, is volledig geïntegreerd met de Belgische marine. We hebben een uh, Nederlands-Duitse korps, uh, landmacht. We, we hebben een UKNL Amphibious Force, het zijn de mariniers. Ik heb een hele lijst met voorbeelden waarin wij al vergaand uh, geïntegreerd zijn met uh, de landen om ons heen. En dat zal alleen nog maar verder toenemen. Nou, ik verwacht uh, dat eigenlijk alle lidstaten de urgentie wel zien. De vraag is alleen of het bij mooie woorden blijft... of dat er ook daadwerkelijk volop uh, wordt gegeven... aan de afspraken die we nu met z'n allen aan het maken zijn. Nu alleen nog van de woorden daden maken, zegt de minister... die daarmee Europa's regeringsleider de sporen geeft. De Europese top. In december praten die over een gezamenlijk Europees defensiebeleid. De reportage was van Tijn Zadé... En dit, dit zijn de Blue Bittersweet klanken van Ilse de Lange. Het is uh, de titelsong van die speelfilm die deze week in première is gegaan. Het diner. Het is een beetje mysterieus, echt ze zelf. Maar dat is ook de bedoeling van deze song. Blue Bittersweet.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 hield ze de Lange. Kinderen die worden steeds jonger afgerekend op hun kunnen. Zo is er de CITO-kleutertoets die test hoe kinderen van vier jaar ervoor staan. Hij was verplicht, maar de Tweede Kamer wilde vanaf. Dat hebben ze vandaag aangemeld in een motie. Lisbeth van Listenburg is van CITO. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u blij dat de toets niet meer verplicht is? Uh, nou, ten eerste, de toets was nooit verplicht. Maar wij zijn in ieder geval blij met het besluit dat de Kamer heeft genomen op de motie. Hoor. Ja. En, want het houdt voor ons in dat de toetsen gewoon weer gebruikt kunnen worden zoals wij ze hebben bedoeld. En eigenlijk zegt u hiermee, als ik uw antwoord goed beluister, de toetsen zijn verkeerd gebruikt. Sorry? De toetsen zijn dus verkeerd gebruikt. Nou, de inspectie heeft ze uh, gebruikt als uh, middel om uh, controle uit te voeren. En dat is nooit de opzet en het doel van de toets geweest. Ja, wat is de opzet en wat is het doel dan wel van de toets? De toets is eigenlijk een hulpmiddel voor de leerkracht om naast de observatie die zo'n leerkracht doet, hè, de hele dag reizen de kindertjes om zich heen, daarnaast een hulpmiddel in te kunnen zetten en dat is die toets. En als je die van Cito gebruikt is dat twee keer tijdens de kleutertijd een half uur. Ja, nou ja, de kritiek van de Tweede Kamer was, ja kinderen van die leeftijd die zijn morgen weer vergeten wat ze vandaag hebben geleerd. Ja, dat is een momentopname, dat is altijd zo. En ze leren ook niks van een toets. Je toetst alleen even op dat moment waar het kind staat uh, in taalbegrip, um, in uh, telbegrip. Um, dus de, de, de uh, dingen als meer of minder, op welk plaatje staan meer vissen, um, dat soort dingen. En dat is een momentopname. Je hebt dat kind nogmaals iedere dag in je klas zitten, dus je weet al wat het kan... Mocht een kind nou ineens een hele rare uitslag laten zien... dan hou je er gewoon mee op en doe je het over twee weken of over twee maanden nog een keer. Ja, het is een soort ondersteuning. Want ik heb een dat aantal van die, van die toetsen inderdaad eventjes doorgenomen. Dan zie je ja. plaatjes, zie je een jongen die raapt een bal op, hij gooit weg, hij voetbalt... en dan moet je een streep zetten onder oprapen. Ja. Uh, dat soort dingen. Maar het is voor de leerkracht is dat gewoon een handig hulpmiddel... en Precies. je moet kinderen er niet op afrekenen. Nee, dat, er, is, er is ook geen kwestie van een goede of een foute kleuter. Of een goede of een foute score. Je kunt als leerkracht alleen zien bevestigd van: oké, okay, dit kind zit goed in de woordenschat. Of het zit goed op tellen. Uh, en dat is het eigenlijk. Ja, en eigenlijk heeft de inspectie het op een verkeerde manier ingezet. Ja, precies. En dat is niet zoals wij hem bedoeld hebben. Dus wij zijn blij dat het nu weer gewoon gebruikt kan worden als hulpmiddel voor de scholen. Nou, dat is duidelijk. Uh, ik dank u wel, mevrouw van Listenburg van Cito. Graag gedaan. Dag. Het NLS Radio 1 Sport. Olympische Spelen in Peking die zijn nog niet zo lang geleden. Maar China wil weer. De Winterspelen willen ze dit keer in 2022. Ze hebben een nominatie ingediend bij het IOC. En dat hebben ze ingediend voor de hoofdstad Peking en de Wintersportplaats. En dat gaan we eens even goed uitspreken: Zhangjiakou. Correspondent Marike de Vries. Zhangjiakou, zo spreek je het uit? Zo spreek je het uit. Met de ZH aan het begin die je uitspreekt met als een J van een Jeep. En Het is een, een klein wintersportplaatsje ten noorden van uh, Peking, um, waar nu al heel veel gebouwd wordt en veel hotels worden neergezet. Want dat moest al een beetje het wintersportgebied worden van Peking en ja, dat moet alleen maar toe gaan nemen natuurlijk uh, als dit bit erdoor gaat. Maar Marieke, uh, op een of andere manier kan ik me die plaats nog van iets heel anders uh, uh, herinneren, maar ik weet niet meer precies waarvan. Ja, dat, dat was in augustus 2010. En toen stond de allergrootste file ooit op de snelweg tussen Peking en zongja Eh uh, Toen stonden er tienduizenden auto's. 10 dagen vast oh, ja. in een 100 kilometer lange file. Dus het is dan ook waarschijnlijk niet helemaal toevallig dat gisteren de Chinese overheid heeft aangekondigd. dat er een intercity express trein gaat worden aangelegd tussen Peking en Zhongjiakou. Uh, de bouw begint aan het eind van dit jaar. En dan uh, duurt het misschien nog maar een uurtje om er te komen. wat nu nog vier tot vijf uur duurt. of als je een beetje pech hebt, dus 10 dagen in die file. En ze hebben sneeuw? Ze hebben sneeuw. Ze hebben op dit moment hun hellingen... Uh, moeten ze nog bijspuiten af en toe met nep sneeuw. maar er is sneeuw in de winter. Het um, enige nadeel is natuurlijk dat ze in het noorden van China ook liggen... en dat weet je waarschijnlijk nog wel van die zomerspelen in 2008. Um, Peking en de omgeving heeft te maken met veel smok en veel luchtvervuiling. En namelijk is de wintertijd precies de slechtste tijd die je kan hebben... als het gaat over smok. Aangezien dan uh, alle kolencentrales staan te brullen om alle verwarmingen in de omgeving te verhitten. Dus op sociale media wordt nu eigenlijk al, nadat dit bid bekend is gemaakt... Uh, wordt al gespeculeerd van, nou, denkt de overheid dan dat ze dat tegen 2022 wel opgelost hebben... want dan moet er wel behoorlijk wat gebeuren. Hebben de hellingen daar dan ook last van? Nou, De hellingen hebben daar ook last van, want als je kijkt naar de, ik heb er net even gekeken naar de luchtkwaliteit index uh, die we hier hebben, waar wij elke ochtend naar kijken in plaats van dat we naar de temperatuur kijken, kijken we naar de, de, de luchtvervuilingsindex hier. En die stond vandaag bijvoorbeeld op 200. Nou ja, en dan moet de winter eigenlijk nog beginnen en in Nederland is bij 50 is het al ramen en doren gesloten houden, dus daar hebben ze ook last van. En waar wij natuurlijk altijd in geïnteresseerd zijn is niet zozeer de hellingen en de sneeuw, maar natuurlijk ook de schaatsbanen. Moeten Zullen ze die ook nieuw bouwen? Ja, Peking zal dan uh, de schaapsevenementen gaan organiseren. Hè? Zo is het dit opgebouwd. Peking die, uh, zal voor de schaatsbanen moeten zorgen. Die zeggen dat ze nu wel nog even een schaatsbaan moeten gaan aanleggen. Er wordt al een beetje gespeculeerd of dat misschien niet mogelijk is in het vogelsnest. Uh, dat is het grote Olympische stadion. Uh, wat aangelegd is destijds voor de spelen, de zomerspelen in 2008, kan dat niet overkapt worden. Kan er niet een ring worden aangelegd, want dat staat eigenlijk sinds die zomerspelen, leeg. Daar heb je alleen maar toeristische rondleidingen. Um, dus het schaatsen is in Peking... en het skiën zal dan plaatsvinden in changjia -gol. Goed, nu gaan we er al een beetje vanuit dat ze het al binnen hebben. Dit is nog maar een ja. uh, voorstel. Uh, 2018 volgens mij uh, in Korea, Zuid-Korea, de winterspelen. Is dan logisch trouwens dat China 2022 zou kunnen krijgen? Nee, dat is niet logisch en uh, de grote sportman uh, van de Chinese overheid van het Olympisch Comité hier gaf daar eerlijk ook al um, over toe vandaag dat dat misschien lastig gaat worden zoals u dat dan diplomatiek zegt, want uh, vaak is het zo dat als een continent, een uh, werelddeel het ene keer uh, een spelen toegewezen krijgt, dat dan de volgende keer het weer naar een ander continent gaat. Dus dat is waar ja, zelfs uh, Peking uh, ook wel een beetje ja, twijfels bij heeft. Maar ja, het is wel een leuk idee. Dankjewel voor al je informatie. Wat weet je er nou op van, zegt Marike? Marike de Vries was dat. Speelt u als betaalinstelling al in op veranderingen... in de aansluiting tussen u en uw klant? Zodat uw klanten nu en in de toekomst... op elke plek, op elk moment en op elke manier kunnen betalen...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 Het is twee minuten over half zes, het TNOS-journaal Dorot Meghans. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Utrecht wil dat oud-wethouder Jan van Zane de nieuwe burgemeester wordt. De 52-jarige VVD'er is de enige overgebleven kandidaat om Aleid Wolse op te volgen. Wolfsen wil geen tweede termijn in Utrecht en stopt op 1 januari. Voor die functie hadden zich 26 kandidaten gemeld. Naast Van Zane werd oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius als kanshebber genoemd.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 De historische binnenstad van Paramaribo dreigt te verdwijnen... van de UNESCO-lijst voor werelderfgoed. De stad staat 11 jaar op die lijst vanwege de vele houten gebouwen... waarvan sommige honderden jaren oud zijn. Volgens de UNESCO worden de gebouwen in de binnenstad verwaarloosd en gesloopt. Suriname krijgt nu tot 31 december de tijd... om met een plan te komen om die verwaarlozing tegen te gaan. En de Nederlandse staat geeft drie schilderijen uit de Gouden Eeuw terug aan de erven Goudstikker. Minister Bussemaker neemt het advies daarover van de restitutiecommissie over. Die commissie doet onderzoek naar gestolen of verkochte Joodse kunst. Schilderijen waren tot 1940 eigendom van de Amsterdamse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Na omzwervingen kwamen ze in handen van de Nederlandse staat. Dat zijn de hoofdpunten. Tijd voor het weer Willemijn Hubert, met de gevolgen van een lage drukgebied. <laughs> Afgelopen nacht was het erg koud met lokaal minimaal rond 3 graden. En ook vandaag overdag werd het met 8 tot 10 graden nou niet bepaald warm. Op dit moment regent het op veel plaatsen in het land en er staat ook veel wind. Vooral in het westen en noorden langs de kust. En vanavond en ook het eerste deel van de nacht is er kans op zware windstoten. Tot zo'n 80, 85 kilometer per uur. Vooral in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer en de Wadden. En de westenwind blijft flink doorstaan. Er zijn vannacht wat opklaringen, af en toe valt er nog een bui... en het kwik daalt naar 6 graden. En morgen profiteren we in eerste instantie van een zwakke rug. Een uitloper van een hoge drukgebied. En dat betekent dat de zon af en toe schijnt... en de eerste uren nagenoeg droog verlopen. De westenwind is matig, aan zee eerst krachtig... zwak later nog iets af. In de avond neemt die echter weer toe in kracht... en draait daarbij richting het zuiden tot zuidwesten. Morgen overdag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe... en tegen de middag valt daaruit ook de eerste neerslag... die zich geleidelijk over het land uitbreidt. Daarachter stroomt dan tijdelijk zachtere lucht binnen... en in de nacht naar donderdag koelt het dan ook niet zo heel sterk af. Donderdag over, da, overdag verloopt dan bewolkt en ook regenachtig... maar wel met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En daarna, en ook in het weekend nog, blijven we in wisselvallig weer zitten... met geregeld bui of wat regen en af en toe wat zon. Er zijn veel aanrijdingen door die regen in de avondspits, John. Ja, inderdaad, en ook een aantal files zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Dat geldt dan vooral voor het midden van het land en regio Rotterdam. Er zijn nog een paar opvallende files door ongelukken op de A4 Antwerpen... richting bergen Zoom. Er staat voor klopend zomerland een 7 kilometer. Dat komt door een kettingbotsing op de A58 richting Breda... bij de afrit Heerlip. Er staat inmiddels 7 kilometer file. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open. Richting Duitsland is het erg druk op de A12. Daar staat tussen Arnhem-Noord een 7 naar 8 kilometer. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar staat door een ongeluk tussen Apeldoorn-Noord en Heerde-Zuid 10 kilometer. Daar zijn ook inmiddels alle rijstoken weer open... En waar je ook niet wil zijn, dat is de N15. Vanuit Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen Spijkenisse en, en Klopend 19 kilometer. Waar je wel wil zijn, tenminste als je verliefd bent, is op de bruiloft. Maar ja, dan moet je eerst de huwelijkse voorwaarden regelen. Dat zou standaard moeten zijn, vindt een kamermeerderheid. Maar ja, hoe denkt de aanstaande bruid daarover? Daarover straks meer.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 Jan van Zanen, dat wordt zo goed als zeker de nieuwe burgemeester van Utrecht. En dat betekent dat de inwoners van Amstelveen hun burgemeester kwijt zijn. Ik zag al op Twitter advertentie burgemeester gezocht voor Amstelveen. Onze verslaggever Colette van Nuenen is in die plaats in Amstelveen. Breaking news in Amstelveen? De burgemeester gaat weg. Oh, gaat hij naar Utrecht? Ja. Ah, oh, Wat leuk voor hem. Nou, okay. Kent u hem? Nou ja, ik zie hem wel eens rondlopen. En... Want u werkt op de gemeente. Ik, ja, bij het werkbedrijf zit hier ook in, de, in het raadhuis. Wat is het voor man? Een gemoedelijke man. Ja. Je ziet hem uh, hier rondfietsen door de stad. En, uh, hij valt eigenlijk, het is dat ik weet hoe hij eruit ziet, maar uh, hij valt er niet op. Dat ik heb gehoord is. dat hij ook zijn dienstauto heeft uh, ingeleverd. Hè? Dat hij daar helemaal geen gebruik meer van maakt. Dat zou ik niet weten. Maar je ziet hem heel opvallend vaak op de fiets door de gemeente heen fietsen. Is het ook een stevige burgemeester voor zo'n grote stad? Omdat u zegt gemoedelijk. Ja, dat zou ik dus niet zo gauw weten. Hij heeft hier natuurlijk uh, geen, geen grote crisis uh, meegemaakt. Uh, de grootste crisis was eigenlijk dat Amstelveen een hoop geld was kwijtgeraakt... door het, het, het IJsbank, IJslandbank gebeuren. Ja. Ja, dat is relatief goed afgelopen. Ik weet niet of dat door hem komt, omdat een hoop van dat geld toch teruggekomen is. Ja. Nou, ik vind het heel leuk voor hem. Ik feliciteer hem. En uh, ik hoop dat we er weer een goede voor terugkrijgen hier. Hè? Ik vind het heel erg jammer. Ja, een geweldige man. Ja? Ja. Heel open. Heel sociaal voelend. Een hartelijke man. Ja, ik heb eigenlijk niet genoeg woorden om dat, om dat te zeggen. Ik vind het een heel aardige man. Hij heeft een goed inzicht in de zaken, vind ik. En hij doet het op een hele relaxte, goede manier. Is het een heel... mensenmens? Echte mensenmens, ja. ja waar duidelijk. blijkt dat uit? Naar nou, de manier waarop je met mensen omgaat en ze benadert. En uh, de reacties die hij geeft aan mensen, vind ik heel duidelijk zelfs. Dat was echt een belangrijke eis, hè? He, een belangrijke het... eis, ja. Is het een echte VVD'er? Ja, dat is ook voorzitter geweest jarenlang van de VVD. Dus een echte VVD. Kan hij dan ook wel genoeg begrip opbrengen voor uh, mensen die geen ondernemer zijn? Die misschien aan de onderkant van de samenleving hangen? Ja, vind ik van wel. Ja. Ik vind dat hij dus echt wel uh, dicht bij de mensen staat. Je kan hem altijd goed benaderen. Dus dat uh, vind ik zeer belangrijk. Ja. Nee, het is een geweldige burgemeester geweest. Echt. De nieuwe burgemeester van Utrecht en de oude burgemeester van Amstelveen, Colette van Une, was in zijn oude stad, want zo moet je dat ondertussen noemen. Duitsland dan. Duitsland roept de Britse ambassadeur in Berlijn op het matje. En dat doen ze vanwege de vermeende spionageactiviteiten van de Britten in Duitsland. Correspondent Hayen van der Horst. Hayen, waar worden de Britten nou van vandaag? Ja, we zagen de afgelopen weken veel onthullingen over Amerikaanse activiteiten in Duitsland. Bijvoorbeeld dat de Amerikanen een luisterstation hebben op hun Amerikaanse ambassade... midden in het diplomatieke hart van Berlijn. Nou, vandaag kwam de Independent, een krant hier, met een groot verhaal... dat de Britten ook zo'n luisterpost hebben. De Amerikanen hebben namelijk een deel van die taken van die luisterstations gesloten maar ze meteen hebben ook overgedragen aan hun Britse collega's... van de Government Communication Headquarters. Dat is de Britse evenknie van de NSA. Nou, de Independent concludeert op basis van documenten van uh, klokkenluider Edward Snowden... maar ook op basis van luchtfoto's... dat de Britten mogelijk een afluisterpost hebben... op het dak van de ambassade in Berlijn. Een tentachtige constructie in cilindervorm... lijkt te zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de Amerikaanse luisterpost in Berlijn... Hè, de buitenkant is van glasvezel dat licht tegenhoudt... maar radiosignalen doorlaat. En deze luisterpost lijkt heel sterk op de luisterposten... die de Britten tijdens de Koude Oorlog hadden... Hè, in West-Berlijn ja, om de oost duitsers af te luisteren. Precies, ze luisterden vanuit West-Berlijn-Oost-Berlijn uh, ja. af. Maar ik dacht dat die posten toen daarna ontmanteld waren.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 Inclusief die van uh, de vele Duitse ministeries in de buurt. En ook het Rijkskansleramt van uh, Angela Merkel. Heel pikant. En hebben de Britten zelf al iets daarover gezegd? I'm sorry of zoiets? Nou, Downing Street die speelt vooral een woordenspelletje. Die uh, heeft erkend dat de ambassadeur een ontmoeting heeft gehad oh, ja. met de Duitsers. Zo wordt het officieel gezegd. Maar, zo benadrukt Downing Street, uh, de ambassadeur is niet ontboden, maar uitgenodigd voor een gesprek. De Duitsers gebruiken het woord gebeten weer. Hè. Hij is verzocht om langs te komen. Maar ja, dit is duidelijk een poging van de Britten... om deze discussie een beetje te sussen. Maar op de directe vraag... klopte dat de Britten zo'n luisterpost hebben in Berlijn... Daarop zegt Downing Street... we geven geen commentaar op zaken die de veiligheidsdiensten aangaan. Ja. En dat is een antwoord dat we altijd krijgen... als we vragen over de spionageactiviteiten. We hebben gek Dippen. genoeg de afgelopen tijd veelvuldig gehoord. Arjan, dankjewel. je wel. Arjan van Doors was dat vanuit Londen over Berlijn dus. Gaan we naar Bangladesh. In Bangladesh zijn 152 militairen... Tegelijk veroordeeld tot de doodstraf. Nog eens honderden militairen kregen zware straffen voor een muiterij. waaraan ze deelnamen in het jaar 2009. De rechter deed er vanmiddag uren over om alle vonnissen uit te spreken. We praten erover met onze correspondent. Lucas Waagmeester. Lucas, wat is er gebeurd? Wat hebben deze mannen gedaan? Echt een keiharde muiterij. Een opstand van duizenden militairen. die 30 uur heeft geduurd. op meerdere plekken in het land. Er zijn door die militairen 74 mensen omgebracht, waaronder. 57 van hun eigen hogere officieren, levend verbrand, met messen bewerkt. Het was echt een zeer gruwelijke afrekening eh, van militairen... die ontevreden waren over de grote salarisverschillen... tussen de gewone grondsoldaat en de hogere rangen in het leger. Eh, daar was al langer een dispuut over. De rechter zegt nu vanmiddag dat dat probleem inderdaad wel had moeten worden gehoord. Hè. Je ziet dat als een fout. Militairen krijgen onderbetaald. Daar moet iets aan gebeuren. Maar de rechter zegt dus ook, muiterij is zeer ernstig. Zeker op de manier waarop dat toen in 2009 is gebeurd. En alle militairen die daaraan hebben meegedaan... die moeten dus zeer zwaar worden bestraft. Nou, zwaar worden bestraft. ze worden ter dood veroordeeld. En niet eentje, 152 worden ter dood veroordeeld. Dat hoor je niet vaak. Nee, dit is echt ongekend. Het is een van de grootste rechtszaken in de geschiedenis van Bangladesh. Naast 152 ter dood veroordelingen ook 150 keer levenslang... En een paar duizend militairen die voor kortere tijd achter de tralies verdwijnen. Dit is echt een gigantisch uh, vonnis uh, in een proces dat heel kritiek heeft gekregen van mensenrechtenorganisaties. Er zijn bijna vijftig aangeklaagden tijdens het proces omgekomen in hun cel. De militairen hebben weinig tot geen juridische bijstand gekregen. Dus ja, dit lijkt meer op een, op een harde afrekening van de militairen. Hè, uh, dan op een eerlijk uh, proces welke misdaden deze mensen ook hebben gepleegd. Een zuivering. Ja, daar, daar, daar lijkt het wel een beetje op. En dat is sowieso wel een beetje de sfeer die op dit moment in Bangladesh hangt. Hè. Premier Hasina, die, die laat zich echt van haar, haar ijzeren kant zien, kun je wel zeggen, de laatste tijd. Uh, er zijn ook andere processen bezig hè, in de, uh, uh, over de, de, de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de jaren 70. Toen, toen Bangladesh een onafhankelijkheidsoorlog voerde. Een hele hevige oorlog was dat. In die processen uh, worden nu ook meerdere mensen ter dood veroordeeld. En... Premier Sina heeft ook uh, de partijen waar die mensen toe behoren... een van de belangrijkste oppositiepartijen kort geleden verboden. Zij mogen niet meer meedoen aan de verkiezingen. Dus zij, het lijkt er echt op dat zij bezig is met een hele harde afrekening. En dit valt een beetje, het is natuurlijk een heel ander, uh, ander proces... maar dit valt een beetje in dat straatje, past een beetje in dat straatje. Het is zeer onrustig daardoor in Bangladesh. En ja, zo'n uh, massale ter dood veroordeling zoals vandaag... dat draagt natuurlijk niet bij aan het uh, terugbrengen uh, van die rust. Lucas Waagmeester vanuit New Delhi. John Zouka met de verkeersinformatie. John, zie ik bij dit lijstje nou weer de A9 staan... waar gisteren ook een ongeluk was gebeurd? Ja, inderdaad. Nu ook weer richting Alkmaar. Dat is gebeurd bij Beverwijk. En dat levert een viel op van 8 kilometer. En bij Beverwijk is de linkerlijst ook afgesloten. En opnieuw een ongeluk. meer op de A59 op de rijbaan richting Den Bosch. Daar staat tussen Heusden en Engelen 6 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... Tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Het is in Nederland standaard om te trouwen in gemeenschap van goederen. Maar een meerderheid van het parlement wil daar nu vanaf. Trouwen onder huwelijkse voorwaarden, dat moet de norm worden. Bezittingen, erfenissen en schulden zijn dan niet meer per se gemeenschappelijk. Hoe een aanstaande bruid en de familie en de vrienden daarover denken, dat hoort u nu in de reportage van Jeroen de Jager. Dit zijn ze dan, hè? de jurken. Ja, dat zijn de jurken. Ja, inderdaad. Die zo romantisch lijken, maar die ook tot heel veel ellende kunnen leiden. Dat kan, maar uh, ik ga voor het romantische, hoor. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik ben Mieke Moorlikamp en ik heb een uh, bruidsjapon zaak. Hoe heet die? Droomjapon in Amersfoort. Mijn... Met allemaal gasten hier. Die... Wie heeft er naar een jurk gezocht? Ik ga in april trouwen en nou ja, ik ben op zoek naar mijn droomjapon. Oh. <laughs> Vertel, gaan jullie uh, trouwen onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? In gemeenschap van goederen gaan wij trouwen. Weet je het zeker? Ik weet het helemaal zeker. Ik vind het een mooi. Uh, nou ja, ook vertrouwenskwestie van, nou ja, we hebben niet heel veel verschil in, in, in hetgene wat we nu hebben. We hebben al huis gekocht. Dus in principe is het. Ik verwacht niet veel dingen op te bouwen in, in de loop der jaren dat ik mm. um, wil buiten sluiten. Ik zou het alleen doen als ik een eigen zaak zou hebben om mijn eigen of mijn partner en eventueel kinderen later uh, buiten de zaak te houden. Hier staan een heleboel andere mensen. Familie van jou? Ja, en vriendinnen. En vriendinnen. Vertel, wat, jij bent getrouwd? Ik ben getrouwd. Onder huwelijksvoorwaarden. Onder huwelijkse voorwaarden. Wat ja. is er buiten het huwelijk gebleven? Uh, het bedrijf van mijn man. U bent getrouwd? Ja, huh? 31 jaar. In gemeenschap van Goederen. In gemeenschap van Goederen. En u? Ik ben ook getrouwd, 45 jaar. Ook in gemeenschap van Goederen. Ondanks dat we een eigen zaak hadden. Dat voorstel dat nu op tafel ligt. Wat vinden jullie daarvan? Eerst jij die gaat trouwen en die hier een jurk heeft uitgezocht. Ik weet niet, ik, ik denk sowieso ik, uh, dat je een keus mag hebben. Je, ik neem aan dat je met de nieuwe plannen ook uh, een keus kan maken. Dan nou hoorde ik vandaag al het commentaar ook dat direct het scheiden minder makkelijk wordt, omdat je dan die hele administratie eigenlijk hebt van... ja, wat is er dan in gemeenschap opgebouwd tijdens het huwelijk? Um, als je trouwt, ga ik niet uit van dat ik ooit ga scheiden. Welke complicaties zien jullie, als dat allemaal gaan, gaat veranderen? Zien jullie die? Ik vind ook als uh, het uh, usance wordt om uh, onder huwelijkse voorwaarden te trouwen... dat je dan niet meer naar de notaris hoeft, zoals nu... Want nu geeft dat toch weer een extra drempel. Je moet naar een notaris om een acte op te laten maken. En dat zal dan denk ik wel vervallen. Maar ja. dat zou dan slecht zijn voor de notarissen. Ja. <laughs> ja, maar het is beter voor de mensen die gaan trouwen. Aan de andere ja. kant, ik denk dat je wel naar de notaris moet. Want er zal toch iemand moeten vaststellen... wat het bezit is op het moment dat je trouwt. Ja, daar heb ik nog niks over nee, gehoord in de plannen van de, van de de kamerleden. Nee. Nee. Het is wel heel goed dat je uh, naar iemand toe gaat. In, nee, in dit geval nu dan een notaris, want die... die... Ga toch de vragen stellen waar je eigenlijk zelf misschien niet over na hebt gedacht of na wilt denken. Is er trouwens hier wel eens een gesprek tijdens het passen? Trouwen, we wel of niet onder huwelijkse voorwaarden? Nee, nee, hebben we het eigenlijk nooit over. Misschien moet u daar toch eens werk van maken. Ja, ja. Nou, ik zou het kunnen doen. Dus uh, misschien een optie. Ja, inderdaad. Dank u wel. Okay. Fijne dag allemaal. Precies. Ja, precies. Heel veel succes doen. Ja. Doei. Ja. Ja. Ja. Wordt hij wit? Wordt hij niet wit? Nou goed, we praten er nog eventjes door. over Met Ruud Smit. Ruud Smit is voorzitter van de Vereniging van Financieel Planners en scheningsmediators. Mediators. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Versloten. Ja, welk probleem lost dit nu eigenlijk op, dat nieuwe idee? Um, nou, de vraag is of, of het niet een probleem creëert eigenlijk. Ja, ik vraag eigenlijk welk probleem het oplost. Ja, in mijn ogen niets. Niets. En nee. welk probleem creëert het? Want daar begint u over. Nou, u moet zich realiseren dat uh, uh, mensen niet uh, automatisch uh, geneigd zijn... om alles goed te administreren. En dat betekent dat als je uh, meer dan één vermogen hebt... één gemeenschappelijk vermogen... Uh, dat je eigenlijk van jaar tot jaar... beginnend bij het moment waarop je met elkaar gaat trouwen... moet gaan bijhouden... Uh, Wiens vermogen, uh, tot wiens vermogen, een, een goed of een zaak behoort. Maar het is toch vrij simpel. Alles wat er voor is, he, dat, dat, dat kan je goed uh, administreren. En dan verdeel je het. Nou ja, bijvoorbeeld de zaak, zoals we in de reportage hoorden. De zaak is van de een. En daar heeft de ander helemaal niks mee te maken als je uit elkaar gaat. Ja, dat kun je allemaal wel opschrijven. Maar het, het voorstel zoals het er nu uh, gepresenteerd is. En dan moeten we even, even ons bedenken dat we het alleen in grote lijnen natuurlijk kennen. Ja. Uh, dat voorstel betekent dat je, uh, alles wat je hebt voorafgaand aan het huwelijk, dat blijft persoonlijk. En datgene wat je tijdens het huwelijk opbouwt, is in principe gemeenschappelijk. Ja. Nou ja, zegt u maar wanneer die zaak komt. Als die tijdens het huwelijk komt, dan is dat dus een gemeenschappelijk uh, bezit geworden. Dus dan moet je tijdens, uh, je, je, na, na x aantal jaren huwelijk begint een van de partners een zaak. Dan moet je dan op dat moment ook zeggen, nou, hij is van jou. Uh, dus dat, dat laten we vastleggen. Ja, dat kan nu ook. Hè. Je kunt ook, zoals dat netjes heet, staande het huwelijk de huwelijksvoorwaarden maken of aanpassen. Um, en uh, de praktische kant die heb ik eigenlijk nog niet gehoord in de discussie. En die praktische kant is vooral dat je meerdere soorten vermogens creëert door deze manier. Maar hoezo meerdere soorten vermogens? Dat snap ik niet. Nou, mensen die, die nu uh, niet naar een notaris gaan om huwelijksvoorwaarden te maken voorafgaand aan het huwelijk... Die trouwden dus uh, in, in zeg maar, een algehele gemeenschap van goederen. En dat betekent dat op het moment dat je uh, de handtekeningen... ja uh, gezet hebt en ja gezegd hebt... alles gemeenschappelijk is. Dan is er dus één soort vermogen. Yeah. En daar behoren alle goederen toe. Ja, precies. En dat kan je nou, makkelijk uit elkaar halen. O of niet, want daar nou, is vaak heel veel ruzie over, toch? Ja. He, nou en, en uh, kijk, Het huwelijk kan op twee manieren eindigen. Het zij doordat uh, mensen uit elkaar willen, he, door de echtscheiding... Maar anders eindigt het door de dood. Ja. En dat betekent dus ook dat je dat je bij het moment uh, overlijden te maken hebt met die administratie. Waar bestaat nou het vermogen uit en waarover moet ik dan erfbelasting betalen? Dus uiteindelijk uh, moeten we ons goed realiseren dat als je van een algehele gemeenschap van goederen naar een beperkte gemeenschap van goederen gaat. Namelijk dat de beperking zit erin dat het gemeenschappelijk is datgene wat je tijdens het huwelijk opbouwt dat je in beginsel al drie vermogens hebt. Het vermogen van de ene partner voorafgaand aan het huwelijk... en het vermogen van de andere partner voorafgaand aan het huwelijk... plus datgene wat ze samen opbouwen. En dat is wel leuk als je dat goed administreert. Yeah. Maar wij zien in de praktijk dat mensen dat dus niet doen. Nee, want we, dat, dat doen we natuurlijk. We hebben al zo'n hekel aan als de Belastingdienst langskomt. Laat staan dat we het voor ons eigenlijk huwelijk, huwelijk willen doen. Ja, ja, de, de, de verplichting die je eigenlijk op je moet nemen... op het moment dat je meer doet dan alleen maar een goederen is dat je zegt, als ik die, die jaarlijkse belastingaangifte doe... laat ik dan ook even een goede juridische administratie aanleggen... zodat we precies kunnen zien... Eh, tot welk vermogen behoort nou een bepaald bezit. Ja. Ja, of een en, schuld natuurlijk. En, en zonder dat uh, ja, uh, is het een leuke regeling... maar is het ook weer een papieren regeling waar je in de praktijk dus niks mee op schiet... maar die meer problemen oplevert, zegt u. Ja. Ja, want als mensen dat niet geadministreerd hebben... Eh, kijkend naar, naar de hedendaagse erfscheidingspraktijk of de, de praktijk van het, uh, het doen van aangifte erfbelasting... dat betekent dat je uh, als adviseur of als mediator moet proberen te reconstrueren... hoe ja. die vermogens ooit zijn opgebouwd. Ja, ik dacht dat het zo makkelijk was hè, in dat liedje... CD van jou, CD van mij, maar gekregen van jouw moeder, dus voor jou, toch? Ja. Nee, gekregen van mijn moeder dus niet van mij. Precies, zoiets. Ja. Ja. Dat is wel lastig. Laat staan ja. dat nieuwe voorstel. Nou, Er zitten heel wat haken en ogen aan, maar we moeten maar even wachten op de verdere uitwerking. Want zoals u zegt, dat heeft u helemaal gelijk in. Het is een idee, maar het moet nu nog een wetsvoorstel worden. Meneer Smit, dank dat u ons even heeft bijgepraat. Goed, graag gedaan. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Mariel Hageman. De staat is belastinggeld van de Nederlandse spoorwegen misgelopen... doordat de NS de belasting heeft ontweken via een dochteronderneming in Ierland. Het gaat om 21 miljoen euro, zegt NRC Handelsblad. Het spoorbedrijf hoort dividend uit te keren aan de enige aandeelhouder, de staat. Ook moet de NS vennootschapsbelasting betalen. Door de constructie met Ierland is er minder geld richting de schatkist gegaan. Mr. Dijzerbloem vindt dat er een einde moet komen aan de belastingontwijking van de Nederlandse spoorwegen. Dijsselbloem noemt de belastingconstructie vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijk. In de Amsterdamse liquidatiezaak Passage... hebben de advocaten in hoge broek besloten... dat ze twee oud-ministers van justitie willen verhoren. Ben Korthals en Piet Hein Donner. Ook hebben ze oud-Kamerlid André Rauwvoet... van de ChristenUnie op het lijstje staan... en fractieleider Kees van der Staaij van de SGP. Blijkt uit een bericht van misdaadjournalist Paul Vuchts in het Parool. Advocaten van verdachte Jesse R. willen het naadje van de kous weten... over de omstreden kroongetuigenregeling. Bijvoorbeeld de intenties die de politiek ermee had... Achtergrond is dat de advocaten vinden dat het Openbaar Ministerie... aan een kroongetuige belofte heeft gedaan die het nooit had mogen doen. De bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven op de advocatuur... zijn slecht gevallen bij de gebroeders Hans en Wim Anker. De strafrechtadvocaten hebben besloten dat ze ten strijde trekken... tegen de bewindsman, meldt Omroep Friesland. Samen met zo'n 150 andere strafrechtadvocaten... onder wie Benedicte Viek, Gerard Spong en Jan-Hein Kuipers... gaan ze maandag 11 november staken. Advocaten verzijnen die dag niet op de zitting. Ook hebben ze plannen voor een ludieke protestactie met de rechtbank in Amsterdam. Als je niks kunt, dan kun je altijd nog de journalistiek in. Of de politiek, zo luidt een volkswijsheid. De Amsterdamse journalist en politiek commentator Rob Swetsloot heeft die raad opgevolgd... en is nu zijn eigen politieke partij begonnen, al dus het parool. En dan is zo'n voornaam, Rob, best handig. En wat wil die radicale oppositiebeweging, die Rob? Die wil de malaise in de Amsterdamse politiek doorbreken... Die wil een stem geven aan de woede en de frustratie onder de Amsterdammers. Die wil het gebrek aan daadkracht, het gebrek aan visie van de politiek aan de orde stellen. Rob wil verder gratis openbaar vervoer, meer openbare toiletten, digitale privacy en meer geld voor openbaar onderwijs. Ajax-trainer Frank de Boer die heeft er echt alle vertrouwen in dat zijn ploeg morgenavond van Celtic gaat winnen in de Champions League. Dat zei hij vanmiddag op een persconferentie tegen de collega's van langs de lijn. Ajax verloor de uitwedstrijd in Glasgow met 1-2. Maar de trainer heeft ook een hoger doel. En dat is de reputatie van het Nederlandse voetbal in het buitenland. Voor ons is het belangrijk, maar ik denk ook voor het Nederlands voetbal. In ieder geval om natuurlijk ook geloofwaardig te blijven. Natuurlijk. En het geloof in, in de Nederlandse voetbal competitie te hebben. Dus het is wel heel belangrijk, vind ik. Ja, dat is vaak de boer. Ja, het kan verkeren. In het voormalige politiebureau in Windschoten is een hennepkwekerij ontdekt. De politie vond in zijn voormalige werkruimtes 1500 wietplanten, volgens RTV Noord. Vanavond het hele interview volgens mij met Frank de Boer in uh, Langste Lijn. Um, en nog veel meer. Het nieuws. hele interview. Ja, het hele interview. Oh, ja, nee, dat Pottos is toch veel meer? Ja, dat gaat echt <laughs> helemaal goed. Langste Lijn op deze zender, 10 uur. Meer nieuws, zodanig. Europees voetbal, op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Ja, daar gaan we voor op de banken Ajax Celtic. Indraaiende bal met de tweede paal, boys dan. Dan gaat iedereen Yo! de Champions League, morgen in Langste Lijn, om half negen. Radio 1.